Zometeen hebben we ook nog een column van Henk. Maar eerst doen we even de goud, silver, de bitcoins, staatsschuldmeter, de, de marijuane-index. Laten we beginnen met de Marowane index Die staat op 166,71. Het goud. Ja, laten we even naar het uh, goud gaan kijken, mensen. Ja, die is omhoog geschoten. Ja, wat ik, uh, wat ik aan het goud kan zien is die 12,62,40. Mm -hmm. Dus uh, gaat al richting de 1300, hè? Wauw, ja, ja, ja. ja. Ja, minder vertrouwen in Fiat geld. Uh, je ziet het ook een klein beetje aan de olie, die komt ook op 34,70. Maar die heeft het einde van de glijbaan uh, bereikt, hè? Ja, ja, en die begint weer wat te stijgen, dus wie weet is het wel helemaal geen glijbaan en... Uh, Wordt het dus zo, zo, een soort van omgekeerde parabol dat die zometeen weer even snel omhoog schiet als naar beneden? Dus ik zou zeggen: veel olie inkopen. Ja. Snel allemaal tanken. Het wordt allemaal duurder. De bitcoin die heeft even een uh, lekker piekje gehad deze week. Die is omhoog geschoten naar uh, ja, boven de 400 eurotjes En uh, nu weer een beetje naar beneden, naar uh, ja, laten we zeggen 380. Ja. De die blijft alleen maar dalen, nou die zal aan het einde van de uitzending wel de 480 miljard bereikt hebben. Dus uh, ja, vorig jaar september zat hij nog op uh, 460, hè. dus gewoon, nou wat is zijn, half jaar tijd, uh, 20 miljard? Ik denk dat we dan, uh, ja, einde van het jaar zullen we op de 500 miljard zitten, in het rood. Het kan, rap, uh, het kan rap gaan inderdaad. Klinkt als een hele prestatie dit, hè? Ja, zat hij boven 480 uh, euro per seconde. Dus ik zou zeggen, reken maar uit. We gaan nu even naar de berichten en we beginnen met uh, ja, de FlexWet. Uh, hoe lang heeft die bestaan? Ja, ik weet niet hoe lang die bestaan heeft eigenlijk. Maar ik weet wel, ik hoorde van een aantal ondernemers dat ze klaagden dat sinds 1 januari het ontslaan van werknemers een stuk moeilijker geworden is. Dus je moet een heel dossier bijhouden voordat je iemand mag ontslaan. Anders zegt de rechter gewoon uh, nee, dat mag niet. En ja, het heeft natuurlijk altijd van die uh, effecten die daar achteraan komen. Dat ondernemers, die gaan natuurlijk niet uh, zeggen van nou, uh, dat gaan we leidzaam in toezien. Die zeggen dan, nou dan nemen we liever uh, uitzendkrachten aan. Dus je ziet tegelijkertijd dat de grootste stijging uitzenduren. In vijf jaar een bericht voorbij komen. En de FNV die komt er overheen met een onderzoek van... Ja, het is nu zwaarder voor werknemers dan tijdens de crisis. Want werknemers hebben zoveel onzekerheid over hun baan. Die tijdelijke contracten. En de werkgevers zijn er schuld. Want die moeten gewoon permanente contracten aanbieden. Maar ja, het is natuurlijk heel simpel... Kan je dat uitrekenen, dat, uh, dat de dingen veranderen, zeg maar, je kan het wel heel moeilijk maken om mensen te ontslaan, maar dat betekent niet dat de werkloosheid omlaag gaat, dat betekent gewoon dat er minder bedrijven hier naartoe komen, minder geïnvesteerd wordt, minder uitgebreid wordt. Het ja. volgt allemaal logisch op. Ja, ik, ik, ik heb even zitten Wiki uh, de is in uh, 1 juli 2015 is die ingegaan, en je hebt kans dat die dan uh, 1 juli alweer afgeschaft gaat worden, want ze willen er vanaf nu weer, hè? Ja. ja als je zal er niet blij mee zijn. Dat is zijn kindje toch? Uh... Alsjeblieft, inderdaad. Ja, hij kwam, ja. kwam vanuit de PvdA. En wat komt er dan voor in de plaats? Want ik heb het nog niet gehoord dat het er uh, dat het eraf gaat. Ja, wat ik gehoor, gehoord was dat er al sinds 1 januari... dat het al een stuk moeilijker is om mensen te ontslaan. Dus dat, ik weet niet of dat misschien met wat anders te maken heeft dan deze flexwet. Nee, want volgens mij heeft het, is het nu van toepassing flexibiliteit en zekerheid. Dat is 1 juli vorig jaar ingegaan. Mm -hmm. En dat betekent dat je... Nou, de de, de, de ABU-lobby heeft er heel veel invloed op gehad. Dus uh, uitzendkrachten hebben het makkelijker gekregen. Ondernemers hebben het veel moeilijker gekregen. Om, om tijdelijke mensen in dienst te nemen, omdat je al heel snel uh, transitievergoeding, dat soort dingen moet betalen. Uh, dat dingen al heel snel uh, stilzwijgend in werking treden, et cetera, et cetera. Dat je alleen maar mensen kunt ontslaan via de kantonrechter. Dus allemaal praktische dingen voor de ondernemer die het allemaal uh, moeilijk en lastig uh, maken. En ik had begrepen dat, er, dat daaraan niet zo heel veel zou veranderen. Dat ze nu vooral gaan kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat ZZP'ers ook gaan kiezen om uitzendkracht te worden. Ja, je ziet al ook berichten komen dat ZZP'ers moeten meer beschermd worden. Meer bescherming krijgen, wat natuurlijk ook inhoudt dat ze... Dat ze het moet onaantrekkelijk gemaakt worden om ze aan te nemen. Dat is eigenlijk. Ja. De, de ondernemer wordt aan alle klanten klem gezet. Maar ik ja. lees hier. Van bovenin krijgen bedrijven die willen van een werknemer steeds vaker nul op het request van de rechter, omdat zij hun personeelsdossiers niet op orde hebben. Zo blijkt uit een inventarisatie van juridisch dienstverlener DAS. Dus dit is iets wat al, uh, al ingevoerd is, nou of al. Ja. Afgevoerd, maar het is. Uh... Dit, dit, dit is allemaal die flexibiliteit en zekerheid. Dus dat is 1 juli 2015. En dat gaat dus vanwege die, uh, dat het dat, dat allemaal via de kantoorrechten moet. Kijk, nee, dus flexibiliteit en zekerheid betekent eigenlijk inflexibiliteit en onzekerheid. Ja, ja, ja, ja. Uiteindelijk wel, ja. Hm. ja. Maar ja, het is een mooie marketingnaam, hè? Ja, doe denken aan de namen van Ayn Rand uit uh, van die wetten in uh, Atlas Shrugged. Die waren ook allemaal zo uh, Orwelliaans. Ja, ja, en daarbij, het komt van een politicus, dus je moet altijd tegenovergestelde denk ik. Je had er nog een paar dingetjes bij gezet, een paar linkjes erbij, hè, Peter. Ja, die berichten over grootste stijging uitzenduren in vijf jaar. En een aantal mensen in de bijstand blijft groeien. En nu zwaarder voor werknemers dan tijdens de crisis. Dus uh, daar zitten, ja, dat hangt eigenlijk allemaal hangt het met elkaar samen. Dus. Mm -hmm. Als je de vaste baan heel onaantrekkelijk maakt, ja dan nou, gaat de uitzendkrachten stijgen en een aantal mensen in de bijstand gaat stijgen. En ja, mensen krijgen geen vaste baan meer, dus dan zullen ze zich inderdaad niet zo zeker voelen in een, uh, zonder vast contracten. Het is allemaal logisch eigenlijk, ja, daar kan je wel boos over maken, maar als je zo'n wet invoert, dan, dan gaat dat het gevolg zijn. En Ik vind het een beetje raar dat, ja, je ziet dat heel vaak, dat mensen maar Heel erg naar de eerste orde effecten kijken. Van nu uh, we doen het minimumloon omhoog, dus gaat uh, iedereen zijn loon omhoog. Nee, dan worden mensen niet meer aangenomen en dan verdwijnen de hele banen. Zeg maar. En oh, we doen het minimum jeugdloon omhoog, dan uh, krijgt de jeugd meer geld. Nee, dan. Worden ze gewoon uh, afgevoerd, zeg maar, weggeautomatiseerd of uh, de, hele, de hele werk komt er vervallen. Mm -hmm. en het zijn allemaal simpele modellen, zeg maar. Waar, waar het is eigenlijk ook het hele idee van socialisten die denken ook altijd van... nou, er is een koek en die is gewoon vast te grootte En het gaat over de verdeling van die koek. En uh, nee, die, die koek die blijft altijd even groot of zo. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Uh, of de, de belasting ook. Je hebt een belastingdruk en daar nou, is een soort belastingkoek en die moet ook verdeeld worden. En uh, ja, als, uh, als IKEA niet betaalt, dan moet uh, de rest moet dan meer betalen, zeg maar, want ja, de koek die is gewoon even rood. Hè. Dus, ze gaan altijd uit van een soort constante, dat dingen natuurconstante zijn. En, ja, dat je allemaal wetten en dwang kan gebruiken en dat mensen hun gedrag niet veranderen. Zeg maar. Dat ze gewoon hetzelfde blijven doen. Ja, Je doet de belasting op sigaretten met een euro omhoog, maar ja, dan haal je gewoon meer geld op. Nee, dan gaan mensen minder roken of ze gaan meer smokkelen. Of, uh, dus uh, yeah. ja, dat is een aanpassing. Jezelf. Daar kan ik altijd aan van rechts. <laughs> Ja, goed, nee, dan gaan we gaan even nog naar het uh, volgende bericht. Het volgende bericht gaat over de Groene Draak. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel spannend, uh, maar het gaat gewoon over een boot. En hmm. <laughs> die boot die moest opgeknapt worden. Het is niet zomaar een boot, het is een boot van de koning. Dus daar mag wel een koninklijk prijsje aan zitten. En uh, laat me gokken, ik heb het bericht nog niet gelezen, maar ik heb het vermoeden dat. Ja. Dat er allemaal mensen flink aan hebben verdiend. Ja, het precieze bedrag staat hier niet bij. Maar het staat wel: de afgelopen acht jaar zijn er 14.000 gewerkte uren, 60 euro per uur, gedeclareerd. Dus dat uh, ja, 14.000 euro is wel aardig uh, geldbaar. Ik vond het, vooral, het bericht vooral leuk, omdat de groene draak wordt onderhouden alsof het een oorlogsschip is. <laughs> Zoals, uh, ja, er werd een soort uh, een onnodig zware overheid voor een plezierjacht. Dus uh, ja, ik vond het wel grappig dat het Koningshuis dat natuurlijk toch ook een geweldsmonopolie is dat die dan uh, hun schip onderhouden alsof het een oorlogsschip is. En ik zie er ook een draak op zitten, zo, wat uh, roer. En ja, er zit iets uh, een mooie mix van het geweld, zeg maar, en een militaire mindset. Ja. Ik zie in mijn, in mijn hoofd komen beelden op van de koninklijke familie die de, die de marine slag ingaat met hun groene draak. Ja, dat is gewoon een of andere sloep is het eigenlijk hè? Ja, het is een Volgens, soort volgens mij kan je van dat bedrag kan je wel een paar van die sloepen kopen. Ja, dat ja, ja, is een kopen denk je. Wat is het, 14.000 keer 60 euro? Ja, dat is uh, bijna een miljoen is dat, 840.000 euro. Oh. Ja, dat is natuurlijk een heleboel mensen die daar uh, heel blij mee zijn met dit. Uh paantje met deze declareerbare uren. Je mocht ze zelf natuurlijk ook koninklijk noemen dan, hè? Ja. Dat ja, is alleen aan de koning en dan krijg je die status van koninklijke scheepswerf in dit geval. Ja. Dus, ja. Dan wil iedereen je gelijk inhuren. Ja. Oh, er zijn ook tien projectmanagers bij betrokken. <lacht> dat is ook wel, bovendien wordt het onderhoud inefficiënt gedaan. Nee, goed, dan gaan we naar het uh, volgende bericht, en dan gaat, uh, ja, dat komt uh, van Defensie, want uh, ja, er zijn allerlei populaire uh, pistolen verdwenen uit de wapenkamers uh, van Defensie, oeh, rara, hoe kan dat? Ja, kennelijk is de beveiliging toch niet helemaal goed. Uh, want, uh, ons geweld monopolie raakt nog wel eens wat kwijt. En onder andere de gl Glock i7. Mm. Die is heel populair. En dat is een, een wapen dat veel door criminelen gebruikt wordt. <laughs> er zijn natuurlijk heel veel wapens in Nederland die door criminelen gebruikt worden. Want gewone mensen die mogen geen wapen gebruiken. Dus ja, dat is ja. alleen, alleen voor criminelen weggelegd. Mm -hmm. En er is ook wel één moord mee gepleegd. Maar er wordt zelfs ook wel zijn mitreur gestolen. En daar gaan ze over, uh, gaan ze heel ver. Soms zetten ze duikers in om het terug te vinden. als ze uh, in het buitenland raakte ook vaak wat kwijt. Afghanistan is dan opeens wat uh, verdwenen. Ik geloof dat, uh, dat 2011, 2015 verdwenen er, geloof ik, acht wapens ja. Oké. Okay. Maar goed, bij de Amerikaanse defensie er is een heel wagenpark in handen van ISIS gekomen. Ja, <laughs> ja, ja. ik bedoel. Uh, <laughs> <laughs> ja, en, en een heleboel wapens erbij, ook toonmissiles. Yeah. Laatst was er een filmpje en dan zag je iemand die met een toonmissile een. Humvee schoot, zeg maar. En het aparte aan dit uh, verschijnsel is dat, dat beide Amerikaanse... <laughs> de well, toon misdaad was Amerikaans als de Humvee. Dus, dus twee, twee rebellengroeperingen die allebei met Amerikaanse wapens op elkaar schoten. Dus ja, wat daar gebeurt, dat is inderdaad nog veel uh, gigantische schaal natuurlijk. Laatst hoorde ik inderdaad op het nieuws ook zeggen. Van, dat ze dan uh, wilden onderzoeken van hoe komen... Je hebt, je hebt heel veel van de schietpartijen in, in Amsterdam en Rotterdam. En dan komen ze toch aan al die wapens. Ja, nou ja, we lezen het niet net, hè? Ja, ik weet niet of dit de grootste bon is. Ik denk dat er ook nog een hoop illegaal geïmporteerd wordt en zo. Ja, je kan via je natuurlijk ook aan allerlei wapens komen. Dus ja, ik weet niet hoeveel bitcoin is inmiddels een Kalashnikov? Ik weet het niet. Misschien moet je de Kalashnikov-index hebben. Nee, goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Koeriers zijn een gevaar in het verkeer. Ja, dat vond ik ook een, een beetje, ik, ik vond, Lucas had daar de reactie op die ik inderdaad ook een beetje had. Wat is dit voor een soort war on uh, ja, thuiswinkelen, zeg maar. Ja. Het wordt nou gezegd dat uh, ja, die koeriers in de straat, allemaal pakketjes, en het is een gekke huis. En, uh, ja, omdat er steeds meer via de internet besteld wordt, uh, komt de verkeersveiligheid in de woonwijken in gevaar. Zo begint het, online winkelen bedreigt de verkeersveiligheid in woonwijken. Ja, hij zei er al terecht op, van, nou, die komen allemaal gedurende de dag, als het heel rustig is. Zeg maar. En het fotootje is ook van een of andere enorme bestelling, Dus op het, met een elektrische heftruck. Zeg maar. dus dat, dat is niet van een particulier, dat is van een, een bedrijventerrein, zeg maar. Dus uh, ja, het is een beetje onzin zeg Dat uh, vind ik ook een beetje raar, want ik, als je, als je s ochtends de radio aanzet en uh, je hoort de, de weer een verkeer, dan begint het altijd met een uh, omgevallen vrachtwagen op de A12, uh, weet je wel. Ik, ik zit wel eens te wachten wanneer gaat een politicus daar een punt van maken. Vrachtwagens moeten verboden worden, uh, dat, dat, dat hoor je niet. Nee, het gaat wel hele desastreuze gevolgen hebben. <laughs> ja, dat is gewoon een bromf, ja, als die bromf opvalt, overvalt, ja. Dan zijn de pizza's een beetje... <laughs> ja, een beetje vuil geworden, moet je even afveren. Ja. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Ja, het is zo'n bericht waarvan je denkt, van, ah, het kan onmogelijk zijn dat online winkelen de verkeersveiligheid in woonwijken in gevaar brengen. Er zit iets, iets achter, zeg maar. En ik denk dat de retailwinkels uh, wel een beetje in de problemen zitten, want ja, hun, hun business loopt achteruit ja. en, en die uh, panden, die zullen, ja, die, die, die, zo'n pand in de binnenstad, dat is, ah, is het niet bereikbaar? Als je dan naar Utrecht wilt en je hebt de verkeerde auto, dan mag je al Utrecht niet in, zeg maar. Of je wordt uh, bebo beboet of uh, milieuzones en parkeren is, is gewoon absurd duur. Dat... Ah, dan willen ze dus wat aan gaan doen. Daar parkeren? Ja, ze steeds meer gemeentes ze worden het parkeren in de binnenstad of goedkoper maken of gratis. En dan moet je gratis natuurlijk dus aanhalingstekens doen. Mm. Dat wordt dan gesubsidieerd, dat is zo zeggen. Ja, dat heeft denk ik allemaal mee te maken dat, uh, dat er gewoon winkels in de problemen zitten. Ja, die zullen wel een beetje voor hun bestaan moeten vechten en dan neem ik eigenlijk aan dat ze naar de overheid te rennen om, om de competitie te verbieden met, uh, ja, die koeriers lastig maken en en inderdaad parkeren dan gratis en dat soort dingen. Ja, ze zouden ook om kunnen draaien. Gewoon voor de ondernemers een keertje wat makkelijker kunnen maken door minder regels. Uh, geen gripcardio-heffing. Ja. Uh. En Meestal maakt ze het moeilijker. Dat is, um, uh, dat is de weg die de overheid het liefst kiest. Ja. Ik vond het wel grappig inderdaad om te lezen. Uh, maar ja, de vraag is wie luistert uh, nog naar de VVN? Naar die... Uh, Veilig verkeerbeweging. Ja, ja, dat is ook wel een punt. Ik hoop dat het gewoon uh, ja dat, dat, dat ze hier niet aankomen. Het is zo belangrijk dat er nog iets blijft draaien. En uh, ja, als je de internet, uh, als je het internet winkelen ook gaat moeilijk maken, dan kunnen we zometeen echt met ons allen in de bijstand. Nou, en dat is uh, iets wat we niet moeten willen. Nee, zeker niet. Maar goed, uh, ja, ze komen niet alleen aan de koerier, maar ook aan de pizza. Ons eten moet veel gezonder worden. Dat is een uh, citaat. En van wie komt die? Hè? Minister Schipper is het. Oh, hè? Jezus. En als een minister zegt: Moet, ja, ja, ja. dan uh, weet je al wat er gaat gebeuren. Je tegenovergesteld, het tegenovergesteld denken, dan zal het wel mogen zijn. <laughs> nee, dan is het ook echt moed in dit geval. Het eerste subkopje van het bericht is al: uh, Afspraken maken. Dat is allemaal van het Orwelliaanse gedoe. En. Wat er ook heel vaak in voorkomt, zag ik, is het woord uh, aanpakken. Okay. Dat zijn allemaal van die eufemismen voor dwingen eigenlijk. Van mensen in uniformen te geweren. Ja. Dan word je onder schot gehouden en dan staat er een bakslaaf voor je snuift. Ja, maar ze kunnen dat nooit, kennelijk, dat, dat is de kracht van libertarisme denk ik. Dat ze kunnen kennelijk nooit zeggen van, nou, ik minister Schipper ga iedereen dwingen anders te eten. Nee, dan wordt er gezegd hier, dit, dit staat dan in het bericht doel. Samen afspraken maken over het verlagen van de hoeveelheid zout, onverzadigd vet en toegevoegde suikers. Ja, laten we kijken of we met elkaar afspraken kunnen maken. Met de industrie en met degene die het eten in onze kantines en op onze scholen verzorgen. Om te kijken of we van elkaar kunnen leren hoe wij eh, vrijwillig dat zout en heel gezonde vet te kunnen verlagen. Zegt Schip. Ah. En, en dat hele verhaal van het moet, het moet ook lijken op, op een soort Conversatie die we met elkaar hebben. En we staan op gelijke voeten en we praten met elkaar. En dan komen we tot afspraken. Maar het is natuurlijk gewoon: uiteindelijk zit er een pistool achter en dat kunnen ze niet zeggen. En daarom is het, denk ik, zo belangrijk voor Libertariërs dat ze dat wel zeggen. Want uh, als zij dat niet kunnen zeggen, dan uh. heeft dat kennelijk hele kwalijke gevolgen als het wel boven water komt. Er wordt zeg maar de illusie gewerkt dat het vrijwillig is. Ja. Uh. Ja, plus het hele verhaal over te veel vet, dat is eigenlijk al onderuit gehaald. Of tenminste, dat, dat vet bijvoorbeeld tot hart- en vaatziekten leidt. Dat is jarenlang gedacht. En dat lijkt eigenlijk helemaal niet te kloppen. Ja, suiker. En ja, suiker. Dat is ook weer de vraag van wat komt daarvoor in de plaats dan? Mm -hmm. Want als we daar allemaal van die kunstmatige zoetstoffen in gaan stoppen, dat, daar zijn ook weer allerlei producenten bij gebaat. Mm -hmm. kan ik me zo voorstellen. Maar ja, en de suikerlobby is waarschijnlijk weer boos. De, de, de oplossing is gewoon de mensen zelf uh, beseffen dat hun lichaam kostbaar is. En voor zichzelf gaan kijken wat het beste voor, voor hen is. Nou. Als jij graag moeder de vet wil worden, joh, uh, ja, kies daar gewoon lekker voor. Nee, ik denk dat veel mensen ook. Slecht eten gewoon, omdat het heel goedkoop is en calorieën komen. Als je kijkt naar frisdrank, je ziet wel bij de supermarkt mensen die dan 12 liter frisdrank uh, meenemen. Ja, het is natuurlijk een hele goedkope manier, uh, en wat chips en uh, wat dat soort dingen om, om energie binnen te krijgen. Dus, ja, ja, goed als je dan daar tegenover uh, helemaal geen bewegen staat, maar alleen maar op de bank zitten maar ja, dat is natuurlijk de keuze van die mensen. Maar ja, goed, de vraag is ook van hoeveel keuze heb je überhaupt hier nog in Nederland? Hè? Als jij in een uitkeringssituatie zit, omdat de, de overheid de hele economie naar de knoppen geholpen heeft, ja je hebt er bijna geen cent te maken. Ja, dan is de keuze vaak ja. gewoon slecht eten. Ja, als mensen klem gezet worden, dan moeten mm -hmm. ze daar voor kiezen op een gegeven moment. Ja. ja ook, dat is ook zo'n punt van de gezondheidszorg. Als je gezondheidszorg via de Statenregel, dan staat er ja. Een derde van de sterftegevallen aan diabetes wordt veroorzaakt door ongezonde voeding. Bovendien is diabetes een forse kostenpost. De EU-landen geven er 6 tot 13 procent van de zorgkosten uit een diabetes. Ja, dat betekent dus dat de overheid dan, zeg maar, inmiddels zoveel takken van je leven best Stuurt, mm -hmm. dat, dat ze met de ene tak de andere kwaad berokkenen zeg maar, dus ja, de gezondheidskosten die lopen dan op. Dus dan moeten we ook mensen hun dieet gaan controleren, dat is dan altijd, dus op een gegeven moment breidt dat zich als vlekken uit, dan moet, je moet mensen hun hele leven gaan controleren om het allemaal binnen de verken te houden. En dan is er ook nog de Europese kant, hè, want er staat er ook van, het doel van uh, deze conferentie, is een Europese conferentie, is een gezamenlijke roadmap en daar moeten dan uh, de doelen, inkomen te staan. Doel is onder meer een betere samenwerking in Europa. Ze moeten landen gaan samenwerken in het opstellen van criteria. Bijvoorbeeld voor het maximum van zuid, zout, suiker en vet. Nou ja, Daar zie je al dat daar een, een plicht uit voorkomt. Zeg. Ja, ja, ze zitten ook al heel lang met die vet tax. Dat circuleert er al heel lang. Het komt er dan nog net niet doorheen, maar het rolleert wel in die kringen, weet je wel. En het rare is, er wordt nooit gekeken naar de subsidies, hè? Ik weet niet ja. exact hoe het in Europa is, maar ik weet wel dat in Amerika dan uh, wordt er ook gepraat over een, een vettex en een suikertex, uh, belasting op suikeren. Maar er wordt nooit gekeken naar de subsidie op uh, bijvoorbeeld uh, mais, wat de, de grondstof is voor het uh, maissuiker, is de grondstof voor die frisdranken. Nou. Dus die frisdranken worden dus eigenlijk gesubsidieerd via ja. subsidie op mais. En vervolgens willen ze dat die suiker weer gaan belasten. Ja, dat was hier ook zo. In, in Europa is er een enorme suikersubsidie uh, ja, ja, ja. In, de, in de vorm van uh, minimumprijzen aan boeren. Dus, dus die krijgen een soort, uh, de Europese prijs van suiker is dan een stuk hoger. En er gebeurde iets grappigs dat Polen, toen Polen toetrad tot de EU, vlak voordat ze bij de EU kwamen, konden ze nog op de wereldmarkt suiker kopen. Dus hebben ze hebben een hele berg suiker ingekocht tegen hele lage wereldmarktprijzen, die dan waarschijnlijk ook heel vaak gesubsidieerd zijn in Amerika, denk ik. En toen werden ze lid van de EU, en toen konden ze, toen, toen konden ze het verkopen tegen de EU-conforme minimumprijs. Er zeg maar. hadden ze in één klap enorm winst gemaakt, terwijl ze helemaal geen suiker verbouwden. <laughs> Ja, de volgende bericht, dat is uh, gemeente reserveren 240 miljoen voor betaald voetbal. Oh jee, is dat zo uh, een crisis? Ja, dat is natuurlijk uh, de overheid uh, investeert, heet het geloof ik. Ze dat te investeren te noemen, nou, ze reserveren het. Uh, maar voor, uh, yeah, voor betaald voetbal heel veel geld. Uh. En voor sport denk ik überhaupt, al die station, uh, stadions worden ges gesupport. En uh, dat gaat allemaal vanuit de gemeente. En dat is dus 240 miljoen om die clubs te steunen. Nou ja, geef het volk brood te spelen, is dan het motto? Ja, ik denk ook dat sport heeft ook heel veel met politiek te maken eigenlijk. In de zin dat als jij, je bent toevallig geboren in Den Haag en dan word je geacht ADO Den Haag te steunen en uh, met een sjaaltje van ADO Den Haag te zwaaien. En uh, ondanks dat de spelers steeds veranderen toch je club te blijven steunen. En dat lijkt natuurlijk heel veel op de politiek. Zeg maar, je bent toevallig in Nederland geboren, daarom moet jij de regering van Nederland steunen. Ook als die steeds wisselende partij heeft, moet je toch trouw blijven. En je moet ook uh, met je vlaggetje zwaaien, zeg maar. net zoals met het sjaaltje en, en liederen zingen, clubliederen en volksliederen. Dus er zit heel veel verband tussen sport, denk ik, en de staat. Het is ook een soort oorlogsritueel natuurlijk. En uh, daarom denk ik dat de overheid dat zo graag steunt. Zeg maar. en het leidt natuurlijk ook enorm af, de sport, dat is ook wel zo. Ja, volgens mij was het idee van de Romeinen, want uh, de ja. burgers zouden zich anders te veel met de politiek bemoeien. En daarom moest er dus een uh, colosseum komen. Ja, de aandacht richt zich heel erg op iets anders natuurlijk. Maar ik denk dat het psychologisch ook heel erg verwant is. Zou er nog meer achter kunnen zitten? Gewoon een financieel een verdienmodelletje voor iemand. Uh, ja, het is natuurlijk ook een manier om publiek geld toe te sluizen naar je vriendjes die, uh, ja, weet ik veel, 60 uur uh, declareren aan onderhoud van het stadium of zo. <laughs> ja, ja, ja. Dat soort uh, team projectmanagers. <laughs> Nadat nou, ze de groene draak hebben onderhouden. Nou ja, ook voetbalclubs kun je natuurlijk... Kijk, kijk, het, het, het is zo dat gemeenteambtenaren hebben vaak ook seats in de, in de skybox. Hè? Ja, ja. Dus het is ook een beetje een ontmoetingsplaats en hey, ze, ze kunnen directeurtjes spelen. Dan neem je als gemeenteambtenaar, neem je relaties mee, eh, ga gratis naar het voetbal, dat soort dingen. Hè. Van dat, van dat uh, ambtelijke passergedrag, mm -hmm. daar gaat natuurlijk de economie ook wel aan, uh, aan, aan kapot. En ik heb het idee dat de gemeentes ook, dat er steeds meer van dit soort dingen bij gemeentes worden gelegd. Want die berichtje dat ik eronder onder, onder uh, zag was, uh, gemeente overschrijden budget. Bijzondere bijstand met ruim 400 miljoen, dus overschrijding van het budget met 400 miljoen. Moeten ze eigenlijk ook zelf betalen, dus je zou zeggen die gemeentes, die, uh, ja, die raken gewoon uh, ook diep in de schulden als ze allemaal dit soort budgetoverschrijdingen hebben en uh, ja, kennelijk te weinig inkomsten. Dus dat gratis parkeren zie ik er nog niet zo van komen, maar in de binnenstad. Ja, het kan nog gewoon een balletje zijn dat opgeworpen is, proefballonnetje. Maar wat er wel doorheen gaat is uh, de passercontrole. wat is dat voor iets? Ja, dan gingen ze een controle houden om luxe auto's in beslag te nemen. Hé, mag je niet meer in een luxe auto rijden? Als je in een dure auto rijdt, dan ben je, ben je verdacht. Dus, zo, Hoezo? Uh, ja, dat, werd, uh, dat is in Westerpark in, in Tilburg. Er werden 23 auto's in beslag genomen. Want dure en luxe auto's werden tussen 4 uur en 10 uur gecontroleerd. En automobilisten die geen goede verklaring gaven over het hebben van zo'n waren, werden aan de tand gevoeld. En aan de tand voelen, dat is ook zo'n woord als aanpakken. En afspraken maken, <laughs> dat is ook uh, een eufemisme voor, uh, ja, we stelen gewoon je eigendommen. Belastingdienst legde beslag op 20 wagens vanwege openstaande boetes. Er werden ook boetes uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. Het woord uitdelen van boete vind ik ook een, een heel fout taalgebruik eigenlijk. Probeer dat altijd te voorkomen, want het lijkt net of je wat krijgt als de overheid wat uitdeelt. Ze zijn ze, ja, ze delen een boete uit, maar het is dus yes, gewoon. een boete wil dat hem ja. hebben. Je wilt hem oh, hebben. Ja. dank u wel. Ik krijg wat. Wel, nee. dankjewel zeg ja, je, wordt, je geld wordt afgepakt. Wordt, er wordt niks uitgedeeld. Gewoon een beroving. En ik ben ja. ik gewoon uh, mensen van een auto beroofd. Ja, goed, ja. ja dat, dat Ze dan ook waarschijnlijk mensen met een kleurtje. Blanken mochten gewoon doorrijden of zo? Dat zou ook kunnen, ja. ja maar daar stond er niet specifiek bij. Nee, niet bij, nee. Ja, het gaat gewoon om geld. Ik denk dat geld heeft geen kleur heeft, wat dat betreft. Dus een, maar ja, je loopt natuurlijk wel het risico dat als je een blanke pakt, dat je dan een of andere ja, ondernemer hebt of zo in de. Die, die moet je op een andere manier besteden. Ja, gemeenteambtenaar? Ja, nou, die mogen gelijk doorrijden. Ja. Maar het is wel mooi dat op het fotootje van bij het bericht.. staan er vier van die pionnen en een hele hoop agenten eromheen. En dan staat er een smart auto in het, in het plaatje. Met <lacht> de controle Westerpark. 23 luxe auto's in beslag genomen. En dat is zo'n smart auto. Uh, ja. Dat is tegenwoordig wel een luxe auto, denk ik dan, zo'n smart auto in ja. onze tegenpressie-maatschappij. Uiteindelijk moeten de gewone arbeider in een Trabantje rijden. En dan mogen alleen de politici in een, een luxe auto. Ja, net zoals een Sovjet-Unie, dat je zo'n die ja. als ze een sleven bij kon zetten, dan was dat van. Partij Bonzen. Ja, maar dan gaan we nog naar een berichtje uit Rotterdam. Eh, want daar heeft een, een stichting die koopt huizen voor Syrische vluchtelingen. Nou, wat sympathiek. Ja, het gaat om een filantropische uh, stichting. En die heet de, de Verre Bergen. En die koopt 100 woningen. In, uh, en die zijn dan bestemd voor Syrische vluchtelingen. Nou, op prijskaartjes te zien zijn het waarschijnlijk uh, woningen in Rotterdam Zuid. En er staan nog wel veel van die uh, woningen uit de jaren 30. Die staan dan leeg. Ja, daar gaan ze dan in zitten. En ja, ja ik, ik heb er altijd zoiets van, nee, het is natuurlijk hartstikke mooi dat een pri privaat initiatief, die uh, komt met een oplossing. Uh, ja, dus dat is hartstikke mooi en er is ook niks mis mee. Ja, want wat, wat bij mij dan gaat er altijd iets prikkelen van, hé, hey, wat zit daar dan achter? Ik, ik heb in Rotterdam gewoond, ik weet dat uh, de gemeente daar met heel veel van die woningen in de maag zit ze allemaal gerenoveerd hebben destijds en hebben ze eerst met een soort zero tolerance beleid, hebben ze alle ja, mensen uit de voormalige koloniën eruit geschopt en vervolgens, ja ik, ik heb daar dus gewoond hè, je kon mm -hmm. een, een muggenscheet horen laten want alles stond leeg en ja, de, de problemen zijn opgelost maar ja al die woningen stonden gewoon leeg weet je wel. Patiënten overleden, operatie geslaagd. Ja, ja. Is goed, ja. ja. Misschien kunnen ze in die SS Rotterdam, dat was Oe, <laughs> dat is ook zo Die ja, heb je ook nog natuurlijk, Dat, ja, ja. dat schip, ja, dat, daar kunnen ze ook nog een hoop vluchtelingen in kwijt natuurlijk. <laughs> en die kan je dat ook weer zo wegvaren als je wat af wilt. Mm -hmm. Maar dat is, dat is nog een schaal groot, al de groene draak, geloof ik, wat daar aan verspijkerd is. Ja, ja, ja dat ging allemaal tientallen miljoenen. Nee, twee, 230 miljoen. 230 hier. inmiddels, oh joh. Yeah. Ja. ja, ja, ja, de overheid die kan goed omgaan met Andermans geld. Ja, lekker declareren. Nou, ja, goed, uh, ja, we zijn wel benieuwd hoe het allemaal afloopt. Uh, in ieder geval, ja, privaat initiatief is altijd goed. Uh, alleen, ja, ik vraag me af uh, hoe, hoe de, de, de lijntjes met de, de overheid lopen. Misschien als we meer weten, dan laten we ook uh, in ieder geval uh, meer erover weten. Dus uh, dat is alles wat we erover kunnen zeggen. Gaan we gewoon uh, naar het volgende bericht toe. En dan gaan we naar de EU. En het begint met een uh, bericht over uh, 50 Nederlandse geldezels gepakt. Ja, ja, dit is weer een andere politieactie waar ze geen uh, dure auto's. Jatten van mensen, maar uh, geldezels. Uh. Ja, wat is het geldezel? Het woord geldezel dus dat is dus iets als, als het de overheid hoort als het uh, woord windhapper. Dat is dan iemand die, die wel leeft, maar geen inkomen heeft staan bij de belastingdienst. Wat ze kunnen belasten, hebben. Oké. Okay. En uh, geldezel, dat zijn mensen die helpen uh, bij wat de overheid dan criminelen noemt. Om hun illegaal verdiende geld buiten het zicht te houden. Dus dan hadden ze, arrestanten hadden hun bankrekening beschikbaar gesteld aan criminelen. Dus ja, het is natuurlijk altijd een probleem als jij een hoop zwart geld verdiend hebt bijvoorbeeld, wat ik nooit zou doen, om, om dat dan zeg maar te transporteren. En deze mensen die hadden gezegd, nou tegen een bepaald percentage dan, uh, dan mag je wel een gedeelte daarvan over mijn rekening boeken bijvoorbeeld. Maar de politie had dat kennelijk in de gaten gehad en die ging deze uh, arresteren. Het is net zoiets als een soort katvanger, maar dan uh, ja, om uh, mensen met een bankrekening te gebruiken. Mm -hmm. Omdat al te grote bedragen heen en weer sluizen op een bankrekening en je kan waarschijnlijk geen cash storten op een bankrekening zonder verdacht uh, te worden. Ja, dan uh, hadden deze mensen dat zich daarvoor geleend en die zijn gearresteerd. Ze dus worden dus steeds meer in de gaten gehouden, ja. Ja, en er wordt alleen maar gezegd, uh, ze hadden zich beschikbaar gesteld aan criminelen. Op die manier proberen criminelen buiten beeld te blijven en hun illegaal verdiende geld uit het zicht te houden. Maar je hoort helemaal niet wat hier aan de hand is, zeg maar. Laatst zag ik iemand in Venezuela, dat was een, een crimineel. Die probeerde melkpoeder te smokkelen om zijn kinderen in leven te houden. Maar ja, het voedsel was zo schaars dat hij had die melkpoeder op zijn lichaam gebonden. En daar dan een kleren overheen gedaan, zodat het niet op zou vallen. En toen was hij gepakt. Een crimineel, een melkpoedersmokkelaar. Zeg maar. en de Chinezen ook, die hebben natuurlijk, die kopen hier ook uh, zoveel mogelijk melkpoeder. Omdat ze dat in China niet vertrouwen. En dat worden dan opeens criminelen. Zeg maar. Ja, ja. Die, uh, die gebruiken. Maar als ze, als ze proberen geld te behouden, dan maken ze gebruik van geldezels. Dus, uh, het is allemaal woorden, woordsalades verzinnen om een om negatief beeld te scheppen van mensen. Ja, als je gewoon uh, met je eigen eigendom wat doet en je steelt niet en je, en je moordt niet, dan. Uh, je pers niemand af, dan is dat niet crimineel, maar de overheid heeft natuurlijk allerlei dingen gecriminaliseerd, mm -hmm. en ja, dan, uh, dan kan je overal geld graaien, maar ze zeggen daar niet meer bij wat het is, want ik denk dat als je dat zou lezen, dat je ook denkt van ja, is dat nou crimineel, vind uh, veel uh, auto's uit Duitsland te importeren en dan uh, BPM in Montewijk of zoiets. Ja, de, ik denk dat veel mensen, als ze dat zouden weten, denken van we, nou ja, ving we wel prima. Ja, dan gaan we nu even naar het uh, geen pijl referendum. Want uh, daar hebben we ook nog een berichtje over. Ja, er komt opeens zo'n bericht in het nieuws van geen pijlcampagne mogelijk onterecht met Europees geld betaald. Ja, ze zitten natuurlijk dat referendum te treiteren. En ja, dat doen ze al door er geen stemhokjes of heel weinig stemhokjes uh, neer te zetten. Mensen mm -hmm. in moeten reizen waarschijnlijk ook om te stemmen. En dan nu uh, ja, komen ze opeens dat er ergens een subsidie ingelekt is in het, bij het verzamelen van die handtekeningen. Dat zou dan niet mogen. Ja, eu geld mag daar niet voor gebruikt worden. En de Juncker die kwam ook al vandaag naar buiten in, de, in Den Haag. Dat het zou een vreselijke ramp zijn als, uh, als, als een Europees nee. Uh, nee. Dat was eigenlijk de gevolgen niet van te overzien. Het kwam al met die schrikbeelden ook. Hè? Die, uh... Ja, het is allemaal heel eng natuurlijk. Ja, ik denk dat ze, dat ze hiermee proberen de achterballen ook te raken. Want die hebben waarschijnlijk wel iets tegen EU-geld. En impliciet wordt er gezegd, we ja, zijn hypo hypocrieten. Ze uh, willen wel EU-geld aannemen, maar uh, ondertussen wel tegen EU-uitbreiding zijn. Dat zit er eigenlijk achter. Het is een beetje een goedkope truc, maar alle, alles wordt uit de kast gehaald. Ja, ja goed. Uh, zullen we even reclame maken? 6 april. Wat <laughs> gaan we 6 april doen? Uh, ja, ik ga denk ik wel nee stemmen. Ik denk dat... Uh, maar ja, misschien stem ik ook niet, want het zoveel raden die niet uitmaken. Het is ik ben net het vorige referendum ook ja. leeg gespoeld. Ja, we dus. dat weten we al van tevoren natuurlijk, hè, dat dat gaat gebeuren. Hmm. Dat, dat, dat ja. ze er gewoon niks mee gaan doen. Ze gaan naast zich neerleggen of ze hebben zin in een smoes, maar ja. Goed, om even onze middelvinger te laten zien, weet je wel. Dus ja. ja, dat is wel leuk, ja. Als ze A willen om dan B te doen, dat is altijd al Ja, goed hoor. Nee, dan gaan we naar het volgende bericht. Uh, nog steeds uh, uit het EU-berichtenpotje. Uh, EU-president roept het een en het ander. Uh, ja, het gaat over vluchtelingen. Ja, immigranten moeten hier niet naartoe komen. Dan hoopt hij dat dat ja. uitwerking heeft. <laughs> het, het, het Europese volk dat luistert dan niet naar hem. Dus nou, misschien de emigranten wel. Ja. Maar het zijn met name de economische vluchtelingen. Die, uh, die, die moeten niet denken dat ze vrij door Europa kunnen reizen. Oh, hé, hey, raar. Volgens mij was dat zo'n beetje de basis van het hele ja, EU, eh, dat, uh, ja, dat we vrij konden reizen. Uh. Het raar is dat je nou het omgekeerde ziet gebeuren, want vandaag was er een Franse minister en die dreigde dat als Groot-Brittannië uit de EU zou gaan, dan zou die de grenzen openzetten bij Calais. <laughs> dus dat, dat, uh, <laughs> dat, ja, het verhaal was altijd van zonder EU hebben we gesloten grenzen en nu blijkt dus dat, dat zonder EU krijg je juist open grenzen als het zo uitkomt. Ja. Ja. Dan moet natuurlijk de Britse kiezer weer de stuip op het lijf jagen, want dan zie je ziet de hele hordes, hunnen, ziet hij al voor Londen staan. Ja, ja, ja, ja. ja, het is toch een hele al angst, uh, ventileren. En dan uh, ren je wel naar, uh, naar meer centrale macht toe, dat is het uh, hele idee. Uh, uh, uh. Het zijn dan met name mensen bij Calais die hopen dat ze in uh, Groot-Brittannië een baan kunnen krijgen. Uh, yeah. Ja, en ze zitten daar al een hele tijd in Calais ook. Ja, ja, waarom zit je daar niet gewoon een ding over? Ja, jullie willen werken hier, dus zetten we een iPhone-fabriek neer. Ja, in Frankrijk mag je niet werken. Oeh, ja, ja, natuurlijk. Ja, dat is het probleem ja. natuurlijk. Het ja. kunnen ook natuurlijk immigranten zijn die, die hadden in Frankrijk een baan en Die willen natuurlijk naar, naar uh, Engeland vluchten, want daar is wel werk. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Ja, er was best wel veel criminaliteit daar, ja. hoorde ik. En, uh, natuurlijk, ja. Ja, die mensen willen ook... Uh, ja, die, ja, die mensen die, uh, die hebben natuurlijk uh, ja, niet zoveel mogelijkheden. Uh -huh. Zit een beetje klem. En dan zie je hoe snel de overheid die, die stuurt daar gewoon aan het leger of politie of ME op af en zo, en dan wordt dat gewoon eventjes uh, weggebuldoosd. Uh, het, het lijkt wel heel veel als je een verhaal hoort over dat een of andere zo'n uh, zo immigrant of een vluchteling, of wat je het ook wil noemen met een stalen pijp iemand uh, slaat, zeg maar. Maar ja, tegen de overheid is natuurlijk niets opgewassen. Dus die kunnen dat zo opruimen als ze zou willen. Ja, maar goed, dan gaan we even naar uh, de Verenigde Staten van Amerika. Want daar is ook het een en ander aan de hand. Uh, Laten we eerst gewoon even kijken hoe de LP het doet in uh, de VS. Zometeen uh, is het, uh, het tweede debat. Dus we zullen volgende week even uh, de aandacht aan besteden. Maar de Libertarian Party had een uh, debat, hè? Jullie, jij hebt gekeken. Nou, ik heb een stukje opgevangen. Het was uh, niet zo duidelijk in beeld uh, gebracht. Je moest bijna met de verkijker achter de computer zitten om uh, ja, de mensen nog een beetje te kunnen zien. Ja, dat is met, met één camera opgenomen. Ja, ja, ja, ja. Met een groot hoek lens ook begreep ik. En, en het geluid was ook niet te verstaan. Je vraagt je af of er een infiltrant bij zat. Want het was werkelijk zo, zo slecht, kan zelfs de slechtste amateur het niet doen. Maar er komen na Mississippi komen er nog meer uh, debatten aan. Uh, dus laten we even echt goede debatten afwachten. De, de worden, ja, de organisatie, het, het is al een vooruitgang ten opzichte van die eerste, omdat nu alle kopstukken wel meedelen. Oh, in dit geval was het niet, hoe uh, je nou, uh, die twee van de MIP show Nee, dus, dus er zit wel vooruitgang in. Je, je, je ziet uh, dat, dat, dat, dat de setting uh, professioneler wordt. Alleen, ja, je moet ook even zorgen dat je mensen uitnodigt die weten wat, hoe, hoe het camerawerk moet, maar ik, ik denk als, als het iedere keer uh, zo ver vooruit gaat als het nu van het eerste debat wat ik gezien heb naar het tweede debat. Uh, als het iedere keer ja, in, in die mate vooruit gaat, dan komt het vast nog wel een keer goed. Ik heb in ieder geval voor, voor de uitzending nog even gechat met een uh, lid van de Amerikaanse LP. En die wist mij te vertellen dat de uitslag van het afgelopen debat uh, had uh, Gary Johnson uh, gewonnen. Daarna Peterson en daarna uh, McAfee en daarna de rest. Dus uh, ja, we wachten even af hoe het zich allemaal gaat uh, ontwikkelen. Dat wordt nog heel spannend. En we houden jullie in ieder geval op de hoogte. Maar goed, over McAfee gesproken. Uh, McAfee is nog even op CNN geweest. En uh, daar was hij in, uh, in een uitzending met een voormalig FBI-kopstuk. En dat ging allemaal over de telefoon van de terreurverdachte van de San Bernardino uh, schietpartij. Daar hebben we de vorige uitzending over gehad. FBI die wil graag een backdoor hebben. John McAfee is daar natuurlijk op tegen, want dat zou uh, ja, uiteindelijk de privacy van uh, heel de wereld kunnen uh, schenden. Aan het eind leken in ieder geval de twee op een uh, deal te komen. Want uh, ja, zoals we eerder vertelden heeft uh, McAfee aangeboden om uh, gratis uh, in die telefoon in te breken van die uh, terreurverdachte. Om zo te voorkomen dat uh, Apple een uh, backdoor moet maken voor uh, iPhones. Ik zal in ieder geval een uh, link naar deze uitzending op de... ...website van de Vrijheid Radio uh, gooien... ...dan kunt u het zelf even uh, bekijken. Ah Peter, ja, had dat filmpje ook gezien hè? Ja, hij probeerde een beetje uit te leggen... ...hoe hij zo'n uh, telefoon zou hacken... geloof oh, ik, en... Uh, ...ja, het is een beetje triest dat... Uh, ik, ...ik vind het wel leuk dat Apple nou weerstand biedt... ...hier uh, tegen. Mm -hmm. Ik ben benieuwd wat er allemaal voor onheil over ze wordt uitgestort hier. <laughs> Goed, ik heb het idee dat de overheid... ...gewoon het liefst uh, eigenlijk gewoon een key wil hebben inderdaad... ...waarmee ze overal uh, naar binnen kunnen. Ja, ja, ja. Want uh, ja, dat is natuurlijk uh, totaal geen gevaar van hun te verwachten. Want, uh, zij doen alleen maar beschermen en uh, ja, terrorisme en uh, pedofielen en uh, nou ja, wel uh, enge dingen. Maar uiteindelijk, uh, ja, je zag laatst al, toen werd het al gebruikt voor... Er was al een soort glijdende schaal. Eerst is het dan uh, terrorisme en nou, ja, dan, dan zegt iedereen... Iedereen is dan on board, dus die denkt van, uh, ja, voor terrorisme moet, uh, moet Apple daar wel aan meewerken. En dan, zo dan eenmaal aan boord zijn, dan worden langzamerhand de definities veranderd. Dus bijvoorbeeld, je ziet dat met het woord extremist ook gebeuren. Dat, ja, extremist extremisten denk je aan een of andere wahabistische uh, moslim met een kromzwaard of zo. Nou ja, wie is daar nou niet tegen? Dus dan zie je dat, uh, nou ja, oké, okay, je bent tegen extremisme, dan, uh, ja, dan hebben wij een aantal toeltjes nodig om dat uh, op te lossen voor jou. En dan zie je, nou, het woord extremist. De nummer één extremisten-threat... dat waren al mensen die de overheid niet goed gezind waren. Mensen die tegen de overheid waren. En dan zie je al dat het naar je toe komt. Dat je heel erg moet uitkijken dat als jij de overheid een volmacht geeft. Dat je niet je eigen graf aan het graven brengt. Zeker als libertariër niet. Straks is de libertariër al de de. Extremist. Ja, want dat, dat doen ze gewoon. Ze doen de definities verleggen. Net zoals voor een crimineel. Eerst was het een moordenaar en een dief en nou is het iemand die, uh, die paddenstoelen verkoopt ofzo. Uh, ja. Een lemonade stand. Een kind met een lemonade stand. Ja. Het schuiven die definities steeds op. Dus je moet altijd beseffen dat het bij jou aankomt. Hè? Ook wat die, die Martin uh, Buber zei in de Hitlertijd. Die zei, maar, ja, toen, toen ze voor de vakbondsleden kwamen, toen protesteerde ik niet. Want ik was geen vakbondslid. En toen kwamen ze voor de communisten. En ik protesteerde niet, want ik was geen communist. En toen kwamen ze voor die. En nou, uiteindelijk kwamen ze voor mij. Maar toen uh, was er niemand meer om te protesteren. Ja. En dat, uh, ja, je moet denk ik heel vroeg weerstand hieraan gaan bieden. Het is het trucje wat ze gebruiken. Eerst je fiat-stempel krijgen dat je oké bent. En dan rekken ze de definities op. En elk klein stapje van de definitie is onvoldoende om te zeggen van... Ja, maar nou ga je de grenzen over. Dit is dit nou. Hier was mijn volmacht niet voor bedoeld. En ja, dan is het te laat eigenlijk. Maar blijf nog even in de Libertarian Party. Want er heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld. Althans, hij heeft het op zijn Facebookpagina gezet. Het is een ex-democraat. Jullie mogen raden over wie ik het heb. Uh, uh, vermin Supreme? Ja, ja. ja, ja hij <laughs> is echt democraat. Ja, hij stond op de lijst voor de, uh, voor de kandidaten van de democratische Partij. Hè? Mm. Hij was in New Hampshire, was hij dus nummer vier geworden. Achter Hillary Clinton en uh, Bernie Sanders en nog eentje. Mm. <laughs> en de meeste mensen weten niet eens wie de rest überhaupt is. Maar goed, uh, ja, hij ziet zijn kansen bij de democratische partijen. Ja, dat, dat schat er niet meer hoog in. Dat wordt, dat, uh, ik denk dat hij Bernie Sanders en Hillary Clinton niet meer in gaat halen. Zij heeft zich nu aangemeld bij de Libertarische Partij in Amerika. Het is nog niet bekend of hij uh, geaccepteerd is, maar uh, in ieder geval, hij was, uh, ik plaats even een link op de website, hij was bij een uh, Students for Liberty uh, conferentie en hij heeft hier een uh, imitatie gegeven van de gitaarsolo van Jimi Hendrix tijdens Woodstock, waarin het Amerikaanse volkslied verkrachten, zeg maar. <laughs> en daarna heeft hij uh, zijn pony Normix-theorie uh, uitgelegd, weet je wel, hoe je een wereldwijde bubbel moet creëren die everlasting is. Yes. <laughs> en iedereen een gratis pony, is het wel. Nee, verplicht en die ook altijd verplicht bij zich moet hebben, die pony. Ja, ja, ja klopt. Toch, toch, toch denk ik dat je sokken er niet bij moet hebben. Ik denk dat het een beetje aan de, aan de trekkerij is. Nou, sowieso. Het is iemand die wat succesjes zoekt. Hè? Eerst bij de democraten en wat, wat, wat dat betreft, uh, de, de, de, het lijkt wel een Nederlands minister. de Eerst gezondheidszorg en dan noemen we nog een paar jaartjes onderwijs of zo. Vernon <laughs> Supreme. In uh, zijn dagelijks leven is hij een performanceartiest uh, en een anarchist. En zijn doelen zijn uh, gewoon overduidelijk gewoon, ja, de politiek en de democratie uh, belachelijk maken. Ja, maar dan, dan denk ik toch: hè, ja. als je dan ook ziet wat Johan Flemings uh, heeft bereikt, ja. hè, met de minister van Feest en. Uh... Partij van de toekomst, dat is ook nooit wat, uh, wat, wat, wat geworden. Nee, maar hij doet het gewoon voor de lol, hè? Ja, ja maar je zet, je, je, als serieuze partij moet je zulke mensen buiten boord houden. Het is denk ik goed om uh, gedachten wat los te brengen of zo. Om uh, mensen even wakker te schudden, maar denk je inderdaad op een uh, debatpodium dat het misschien... Uh... Niet zo'n goed idee is, Ik weet niet, hij heeft op zijn Facebookpagina geplaatst en dat is ook het enige nieuws wat er is. Ik geloof dat één website heeft er aandacht aan besteed. Hij is, wel een, hij is wel een grappige verschijning en ik, ik hoop vooral dat hij zijn hele bezoek bij de Democraten en de Republikeinen. Maar goed, ja, um, we gaan gewoon weer verder. Ja, we gaan, uh, blijven nog even in de Verenigde Staten van Amerika. En uh, dit gaat over, uh, die komt van jou Jurri, Het gaat over de FCC commissioner. Uh, het gaat over de internet tax, internetbelasting. Ja leuk hè? Zullen we weer een melkkoe gevonden? Ja. ja. Nee, we hebben nu die regel voor uh, uh, internetneutraliteit mm. en daar zat een verborgen achterdeutje in. Ah. Nou, wie had dat nou gedacht? Ja! Zullen we nog even de Piratenpartij erbij halen? Nou, dat lijkt me op zich wel leuk. Hè? <laughs> ja. Die alles niet zien aankomen. Nee, die hebben, daar hebben we de Piratenpartij helemaal niet over gehoord. Maar uh, de aap komt uit de mouw. Ja. Uh, leg eens uit, Waar, waarom denken ze dat ze een belasting kunnen hebben op internet? Ja, het is heel simpel. Uh, overheden die schrijven altijd wollige teksten en achter elke wollige tekst sta, zit een verdienmodel. Mm -hmm. e eerder hadden we het over de, over de asielzoekers. Mensen die hier als arbeidsmigrant naartoe komen, dus mensen die gewoon komen voor een baan, die zijn hier niet welkom. Nee, ze willen hier alleen mensen hebben die je twee jaar lang door betaalkrachten kunt laten verzorgen. Ja, ja, ja. Dus mensen die twee jaar lang in een barak wonen met een COA-directeur... Uh, ...die uh, een, een aardig salaris verdient in, in een gemeente die subsidie krijgt uh, met een beleidsambtenaar... ...en uh, nou ja, dan een inburgeringscursus. Nou, zo is het ook met die, met die, uh, met die netneutraliteit. Hè. Ze beginnen dan uh, te schrijven, beleidsambtenaren... Mm -hmm. Dus je hoort ze op de achtergrond al typen. Yeah. Nou, en dan op ene, woord, ene moment dan komt het be woordje belasting tevoorschijn. Want dan denken ze, ja, hè, die mensen, die, die, ja internet is inderdaad leuk. Daar, uh, da, ja Zeker al met dat netneutraliteit, leuk, leuk. Maar uh, zullen we de mensen er niet voor laten betalen? <lacht> Bescherming moet wel wat kosten natuurlijk. Ja, ja uiteindelijk uh, daar zijn uh, ambtenaren naar op zoek. Ze willen gewoon... Uh, ...geld hebben, hè. Daar... Uh... Ik, ik denk dat we binnenkort maar weer eens even de, de piratenpartij uh, erbij gaan halen. Uh. Ja. Mm -hmm. En in Amerika heb je al de Federal Communications Commission. In, in Nederland zie je, dat, zie je eigenlijk hetzelfde, hè? Je hebt de, de opvolger van de OPTA, de Telecom Autoriteit. Ja, dat valt nu onder de, onder de ACM. En uh, op die manier, uh, nou ja, denk ik dat dit ook in Nederland dreigt. Ja, god, nou ja, laten we maar niet hopen, maar ja. Uh, hun kennende, komt binnenkort ook hier in Nederland. Het is allemaal wel heel erg te verwachten, zeg maar, dat uh, ja, als wat gepresenteerd wordt als bescherming van de klant, dat het uiteindelijk bedoeld is als uitbuiting, zeg maar. Want het is niet vrijwillig, dus uh, uiteindelijk is het dezelfde bescherming die de maffia aan de winkelier biedt. Ja, daarover gesproken, dan hebben we al heel snel een bruggetje naar Hillary Clinton. En Nederland geeft miljoenen aan de Clinton Foundation. Ja. Ja. De titel is weer zo vreselijk. Nederland geeft. Is, Nederland is een entiteit die niks kan geven. Het is een, het is een virtueel iets. Het is hooguit een stukken land. Het geeft geen miljoenen. Dus het wordt net gedaan alsof alsof wij dat met z'n allen gegeven hebben zeg maar. Ja, dat is natuurlijk niet zo, Dus de staat die geeft geld wat ze van jou gestolen hebben. Ja, het Nederlandse volk heeft natuurlijk wel aan, uh, hoe, heet die, hoe heet die doos ook alweer, die haar flyer is. <laughs> die betaal wel haar salaris, maar… <laughs> ja, maar ook niet vrijwillig natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar dus het ministerie van Economische Zaken staat er dan verder op, die steunt, de liefdadigheidsorganisatie Clinton Foundation en de Clinton Foundation is een slush fund van Hillary Clinton, hè? dus dat is, daar, daar storten ook allerlei sheiks geld in en nee, al meer smeergeld gaat daar in die liefdadigheidsorganisatie, maar dat is, alleen, dat is dan een non-profit omdat ze dan geen belasting hoeven te betalen en ja, die doen, uh, die doen dan eigenlijk bijna niks aan liefdadigheid. Dat is uh, ja, de liefdadigheid die ze doen, dat is gewoon hun geld uitgeven zoals zij dat willen. Maar dat noemen ze dan liefdadigheid. Maar uh, ja, die Clinton Foundation, als je daar aan betaalt, dan worden er diensten geleverd. Als iedereen dan inderdaad president wordt, dan, dan wordt dat geld teruggesluist, zeg maar. Ja, en laten we ook duidelijk zijn, de minister van Economische Zaken is momenteel uh, moet je Vertel het ons. Moet je nagaan hoe goed we het uh, weten ja. hier. <laughs> Henk Kamp. Oh God, ah. Ah, VVD, hè? Ja. Dus Henk Kamp geeft aan de <laughs> Hillary Foundation. <laughs> mm. Ik vind het een beetje ja. raar, waarom, waarom, waarom het ministerie van... Er wordt een heleboel van die uh, bedrijven, geven natuurlijk ook allerlei lobbygeld daar. Ja, wordt, maar goed, dat is particulier geld. Ook. Ja, maar ik zie bijvoorbeeld ook uh, van 2009 tot 2013, the year the Ukrainian crisis erupted, the Clinton Foundation received at least 8,6 million from the Victor Pinchuk Foundation, which is headquartered in the Ukrainian capital of Kiev. Dus dat is, een, uh, dat is een, een figuur die zit in de pipeline building business. Ja, en een zoontje van Biden, die zit daar ook. Uh... Ja, en die geven dan een hoop geld. Uh, en het wordt dan dik gehefbonen met belastinggeld. En dan komt daar dan weet ik, ja, misschien een uh, fevers voor terug, zeg maar, na de, na de omkering. Nee, nee. En ja, dat, dat soort dingen. Het worden allemaal rekeningetjes vereffend via dat... Uh, Witwassen Foundation, dat is wel het enge aan al die liefdadigheidsorganisaties. Je ziet dat ook aan. En ja, Mark Zuckerberg, die zegt dan ook: van Ik ga al mijn geld in een liefdadigheidsorganisatie stoppen en dan weggeven, zeg maar. En Warren Buffett natuurlijk en Bill Gates. In het geval van Mark Zuckerberg vind ik het helemaal niet erg. Ik bedoel, vind ik juist cool zelfs hoe hij dat doet. Weet je wel. Die bestuurt nog steeds een bedrijf via een liefdadigheidsstichting en ontwijkt daar gewoon heel veel belasting mee. Weet je wel. Met de miljarden die hij daarmee ontwijkt, hebben ja, we gewoon een paar maanden geen oorlog. Weet je wel? Ja. ja, daar heb ik helemaal niks op tegen. Ja. Maar hier hebben we het over een politica uit Amerika... waar een belastinggeld in Nederland naartoe gaat. Dat is toch absurd? Dus ik bedoel, wij betalen onvrijwillig mee aan mevrouw Clintons Foundation. Ja, ja dat vind ik gewoon heel erg fout. Ja, natuurlijk is het heel erg fout. Ja, je ziet al aan het geldstroompje wat er straks gaat gebeuren als Clinton president is. Dan ja, weet je zeker dat er bommen gaan vallen in Oekraïne. Ja. Nou, ik, vind, ik vind het wel grappig, want je ziet gewoon dat, Henk Kamp noemt zich ook uh, liberaal, dat er eigenlijk nu helemaal geen onderscheid meer is tussen wat Amerikanen noemen, liberals. En wat ze in Nederland uh, onder liberalen verstaan, of liberals. Ja. Uh, ja, ja, dat is waar, ja. Ja, maar hoe de term liberals al helemaal verkracht. In Nederland was de definitie nog zuiver, maar Henk Kamp heeft het nu voor elkaar met zijn <grijgene> dan uh, ja. Het was nog zo bij ons dat liberals, dat waren liberalen, die zaten aan de rechterkant van het spectrum, zeg maar. Ah, Oké. Okay, ja, ja. socialisten aan de linkerkant en, dat, en in Amerika was het was de Democraten zijn dan de liberals en die zitten aan de linkerkant hè. Uh, uh, En nou zie je dat het inderdaad gewoon uh, bij Henk, Henk Kamp heeft het inderdaad geflekst. <lacht> <lacht> ja ja dus ja. ja het is wel gelukt. Vind je of hij trots op moet wezen? Nou ja. ja, je vraagt je ook af ik, wat er, ik, of Bill Clinton die kwam ook een speech geven voor Egon of zo. In Nederland een keer. En ja, dan werd hij natuurlijk ook die speech geven. Dat is ook een manier om uh, geld te sluizen naar politicus. Hè? Dan krijgen uh, we nou dan krijg je gewoon een paar ton voor een speech. Nou, dat is uh, niet voor de speech, maar dat is voor de favors die er omheen hangen. En dan vraag je altijd af, ja, dat zijn natuurlijk financiële instellingen met enorme investeringen. En ja, de ING, die zat ook helemaal scheef met ING Direct, geloof ik, in Amerika, met die huizenbubbel. En Nederland is het natuurlijk een land van financials. Ja, als je klem komt te zitten in een of andere uh, Rabenbankboete, Libor-schandaal of zo, ja, dan kan je daar misschien wat aan doen. Als je de goede presidentskandidaat steunt, dan uh, kan je daarna even op terugkomen en dan... Uh... En je ook natuurlijk heel, heel makkelijk communiceren via dat privé e-mailadres en die... Uh, ja. Het uh, was trouwens bij Achmea, dat was niet even een correctie. Ja, okay. uh, yeah. Het was in Achlem, waar, uh, hier in Friesland, waar Achmea ooit ontstaan uh, is. Mm -hmm. Maar wat denk je dat Hillary en um, Bill uh, gaan geven aan de financiële sector dan? Nou, ik denk dat er al een soort faillissementen gelden sinds 2008. Natuurlijk, um, ja, ING Direct bijvoorbeeld, die zat heel erg in die, in die hypotheekbusiness. En dat is allemaal onderuit gegaan en het is een beetje ondergeschoffeld in die, in die Fannie Mae en Freddie Mac, die genationaliseerd zijn. Maar waarschijnlijk staat daar nog wat. Kan je je geld daar nog niet uithalen, zeg maar. En ja, ik kan me voorstellen dat als jij goed bij de machthebbers ligt, dat, je, dat, je daar wat, uh, dat dat wat beter uh, te regelen is. Hè. Die, die okay. investeringsmaatschappijen, die verzekeraars en die, en die banken, die hebben natuurlijk een enorme portefeuilles die over de hele wereld lopen. En die komen in aanraking met politiek. En dan moet je de grootste politieke ja, pitbull, die moet je goed gezind zijn, denk ik. Anders dan wordt het te investeren heel moeilijk. Ja, ik ben wel benieuwd of Hillary uh, de grootste financiële pitbull zal blijken. Misschien wordt er nu ook op het verkeerde paard gewet. En ik weet eigenlijk ook niet wat er allemaal met die subprime Hypothe hypotheken is gebeurd. Weet jij dat? Nou ja, het is een beetje op, op sterk water gezet, denk ik. In die, uh, die hypotheken die werden weer doorverkocht aan die, uh, en, en, en verpakt in meer risico en minder risico. En het, uiteindelijk was het helemaal onduidelijk wie nou welke hypotheek bezat. Want het was helemaal versneden, een soort cocaïne, zeg maar. Maar het was allemaal veilig, want het was gegarandeerd door Fannie Mae en Freddie Mac. En dat waren government-sponsored enterprises. En dat was dan... Uh, officieel was het geen overheidsbedrijf, zeg maar, maar ze hadden wel een speciale status dat ze hun boeken niet hoefden te tonen. <laughs> toen het puntje bij Paaltje kwam, toen bleek dat, ja, dat de overheid er toch wel ge voor in staan, zeg maar, en die heeft dat... Een beetje vergelijken met de woningbouwverenigingen hier. Ja. En zij garanderen, ik weet niet, garanderen die ook hypotheken in Nederland, woningbouwverenigen? Nou ja, ze bezitten. Dat is meer de NAG denk ik of zo. De Nederlandse hypotheekgarantie, heb je Dat is ook zo'n zo fonds, zeg maar, die, die de banken hypotheek garandeert, toch? Ja. Uh, de NAG is van de overheid. Ja en Dus met andere woorden, dat wordt door ons gedragen, de belastingbetalers. Dus als ja. de woningsector uh, hier in Nederland klest, nou vooropgesteld, dan heb je dus die NAG. En je hebt, uh, omdat dan heel veel mensen failliet gaan, het uh, depositogarantiestelsel. Waardoor uh, heel veel banken te groot zijn om uh, kapot te gaan. Zeker nu uh, de sector toch behoorlijk geconsolideerd is. Er zijn wel uh, ja, wat kleintjes... Uh, ik geloof een aantal Turkse banken die uh, de Nederlandse markt vaarwel uh, uh, hebben gezet. Die hebben natuurlijk veel te weinig geld. Ik geloof dat de depositogaranties zelfs in Nederland dus helemaal geen geld heeft liggen. Dat is, moet direct bij de... Niet omvallende banken weg worden gehaald, wat natuurlijk ja, onmogelijk is. Want meestal komen die crisissen niet bij één bank aan, maar dat, dat trekt de hele zaak naar beneden. Dus dan kan je bij die andere ook niets weghalen zonder dat die gelijk fiets gaan. Ja, wat in plus, België hebben ze nog een plus, beetje kapitaal, maar in Nederlandse hypotheekgrens ja. heeft helemaal geen kapitaal. Plus het feit dat de sector veel meer geconsolideerd is. Hè, want wat hebben ze gedaan? Je zou zeggen: too big, too veel. dat los je op door bankair ondernemerschap te stimuleren. Maar in plaats daarvan hebben ze de Friesland Bank, de DSP, die hebben ze toch op een wat verneindige manier uit de markt uh, gedrukt. Ik geloof dat alle Rabobanken nu moeten fuseren, dat moet één grote Rabobank uh, worden. Ja. <laughs> dus je krijgt inderdaad dat als too big too veel het probleem is, en dat is kennelijk niet de analyse van de overheid, want die zegt uh, we maken de banken bigger en sterker, daar, daar, daar komt het op neer. Dus ik, ik ben persoonlijk wel benieuwd hoe, hoe, hoe dat nu komt. En hoe, hoe de overheid nu denkt over dat ze eerst riepen too big to fail. En of die oplossing iets te maken heeft met het oplossen van uh, too big to fail. Ik denk dat je niet eens een overheidsstimulans daarvoor nodig hebt. Want wat er gebeurt denk ik, is dat banken die net too small to fail zijn, die denken van overrek, oh, dat is niet best. Uh, dat betekent als mijn grotere boertje... Uh, omvalt, die wordt gebeeld omdat die too big too veel is en ik niet uh, weet je wat, ik ga fuseren met die andere bank die ook too small too veel is en samen zijn we dan too big too veel en dan hebben we ook de veiligheid van uh, de belastingbetaler achter ons. Mm -hmm. Dus hey, ik denk dat ook als de overheid niks zou doen aan regulering vergroten waardoor natuurlijk alleen grote banken overblijven dan zou dat nog gebeuren. Plus dat ja. laatst heeft Paul Buiting, ik weet niet wie dat gevolgd hadden die had een, had een voorstel om een 100% reservebank op te stellen en dat, is dan, uh, dat zou dan Bank die niet failliet kan gaan, omdat je geld daar, wat je deposito legt, dat ligt daar ook gewoon in de bank. Dus dat betekent uh, dat, er, dat, er, dat er een hefboom van, van niks is, zeg maar. Dus niet zoals bij de huidige banken, waarbij elke gedeponeerde euro tien keer uitgeleend wordt of zo, soms al meer. En dat is, uh, ja, ik geloof niet dat het verboden, hem verboden werd die bank op te richten, maar. Het werd eigenlijk onmogelijk gemaakt, want hoe dan ook, hij, hij zei eigenlijk van ja, maar als je zo'n 100% reservebank hebt, dan hoef je geen lid te zijn van het depositogarantiestelsel, want je loopt geen enkel risico dat je verplichting niet kan nakomen. Het zei ze, ja, maar dat, dat kunnen we niet doen. Elke bank moet lid zijn van het depositogarantiestelsel. Ja, en dan, dan beloon je natuurlijk heel hele risicovolle banken, want dat betekent dat als je toch die verzekeringspremie moet betalen, ja, dan kan je maar beter heel scherp aan de winst zeilen en met heel veel risico's nemen, want de winst is voor jou en het verlies is voor de belastingbetaler. ...of voor je concurrenten eigenlijk, de concurrerende banken. Ja, ja. Dus het, het motiveert heel veel risico nemen. Ja, ik weet niet hoe we van uh, Hillary Clinton hier verzeld uh, gaan uh, geraakt. Ja. <laughs> nou, het is een interessante vraag wat Hillary gaat doen. Gaat betekenen voor Nederland. Ja, in <laughs> Nou, ik denk... <laughs> ik denk weinig goed, maar... Uh, zoek het bij Henk <laughs> <hun> Kamp. <laughs> ja. ja. Hey, goed, ik heb zometeen nog heel even wat breaking news over Zwitserland. Ik uh, doe eerst, ben nog even snel door uh, de berichten heen. Uh, dan hebben we ook nog de column van Henk uiteraard. Ehm, um, ja, even kijken wat is het volgende bericht. Uh, Hitting the establishment is not the same as supporting liberty. En dat komt van Jeffrey Tucker. Uh, Juri, jij weet er meer over, hè? Ja, nee, inderdaad. Nou, Kijk, het is, uh, het is sowieso interessant om even te kijken naar, naar iedereen die momenteel zichzelf libertariër noemt. Er zijn heel veel mensen die hebben een hekel aan nou, Rutte, uh, Samson, uh, nou nom, nom, nom, nom, nom, nog eens een paar van die apen, daar komt het op neer, of uh, Clinton. Maar dan is, het, dan is het natuurlijk wel de vraag van, nou, wat ga je met die anti-gevoelens, dus dat je tegen het establishment bent, doen? Mm -hmm. En je merkt toch dat, dat, dat dan die stap naar kiezen voor vrijheid, hè, in plaats van, hè, het, is, het is denken in kansen, niet, niet, in, uh, niet in problemen, dat het best moeilijk is voor heel veel mensen. Ja, ja. Dus daar is over een goed artikel geschreven mm -hmm. op... Uh, fee.org. Ik uh, raad iedereen aan om te lezen. Nou, het artikel is dan geschreven door uh, Jeffrey Tucker. Hij gaat dan over Amerikaanse politiek en daar staat het establishment, dus Clinton. Of aan de Republikeinse zijde heb je dan uh, bijvoorbeeld uh, Cruz. Mensen zijn dan geneigd om voor kandidaten te stemmen die dan niet het establishment vertegenwoordigen. Zoals Bernie Sanders bij de Democraten en Trump bij de Republikeinen. Mm -hmm. Terwijl, ja, ik heb uh, laatst nog een, uh, een interview ge gezien met uh, een Libertariër die een interview deed met uh, Bernie Sanders. Maar ja, je kan daar uh, gewoon, als jij in het NAP gelooft, kan je gewoon daar gewoon niet op, uh, voor kiezen. Die man is gewoon zo anti-NAP, anti-non-agressie principe. Dat is een heel, heel leuk stukje. Dan uh, even kijken die man, ik ben even zijn naam kwijt. Ja, Jan Helveld, ja. Mm. Uh, ja, die, die stelt dan die vraag over het non-agressieprincipe en dan zie je echt die Bernie Sanders zich in allerlei bochten wringen. Die wil die vraag gewoon niet beantwoorden. Mm -hmm. <laughs> en uh, ja, Trump ook. Die, die man die, die staat, die heeft helemaal niks met het NAP te maken, niks met het non-agressieprincipe te maken. Het is meer een fopspeen, zowel Bernie Sanders als Trump, voor mensen die een hekel hebben aan, ja, die zich genaaid voelen door de politiek. Ja. En dan denken ze, dat, ze dat, dat het een ander geluid is. Omdat de politiek zich verzet, de, de gevestigde partijen zich verzetten tegen deze mensen. En denken ze, oh dat zal wel een rebel zijn, dan, dan kies ik daar wel voor. Dus, dan laat ik ze een poepje ruiken. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk, uh, eigenlijk onzin voor een libertariër. Is het, uh, is het niks eigenlijk. Klopt. Maar uh, goed, ja, we gaan nu even naar de column van Henk. En daarna zijn we terug met wat breaking news uit Zwitserland. Eerst de eerste column van Henk. Hallo. Ik ben Henk en ik wil het graag het met jullie hebben over uh, referentiekader en uh, dat wou ik doen naar aanleiding van het uh, debat waarin Rutte zo boos werd, maar ik hoop uh, in de tijd uh, wat wij hebben dat ik je ook uh, langs een wat kleinere wereld kan uh, nemen. Die daar precies op lijkt. Wat is een referentiekader? Ik heb het in discussies gebruikt. Dan zeg ik, weet je, dat is referentiekader. Het heeft te maken met een stukje afbakening. Op Wikipedia staat, een referentiekader is het algemene schemastructuur voor een analyse of inleiding te verwerking van informatie. In de natuurkunde wordt om waarnemingen te beschrijven vaak een coördinatenstelsel gebruikt om een plaats te beschrijven. En daarnaast is er een tijdcoördinaat. Beiden worden ook gecombineerd tot een coördinatenstelsel voor de ruimtetijd. Ik heb ze net natuurlijk ook al twee schalen ten opzichte van elkaar vergeleken. Die eerste is geopolitiek en de tweede is, en dat wisten jullie nog niet, uh, wijk. Ja, en nou is het in de natuurkunde zo dat als je uh, vanaf bepaalde afstanden gaat meten, ja, dan helpt een meetlat niet meer. Je zou net zo goed met... Met, met, met glibberende palingen uh, kunnen meten en dan krijg je een even, even na, nou, uh, nauwkeurig beeld. Je moet je op andere dingen uh, refereren en daar slaat dit dan weer op. Dus zelf zou ik referentiekader omschrijven als het raampje waardoor je naar de wereld kijkt. En dat slaat geloof ik terug op Plato van de God die een, een, een lichtschijnsel werpt die wij dan kunnen zien. En, en, wat, en, en waar had hij het dan over? Nou, daarvoor gebruik ik dan de definitie zoals ik hem heb geleerd. En dat haal ik van een of andere coachingwebsite weer. Referentiekader. Mensen die met elkaar communiceren vormen beelden in hun hoofd. Onderzoek maar eens wat er gebeurt bij het lezen van deze woorden. Roze olifant. Hetzelfde gebeurt als iemand deze woorden uitspreekt. Je ziet opeens een roze olifant voor je. Communiceren is het uitbeelden van Uitwisselen van beelden. Deze beelden worden door iedereen op een andere manier vormgegeven. En deze manier van vormgeven uh, van beelden noemen wij referentiekader. En nou komt het zeg maar waarom ik uh, het woord referentiekader in discussies gebruik. Een referentiekader is het geheel van waarden en normen dat elk mens bezit. Het wordt gevormd door alles wat je in je leven hebt meegemaakt. Opvoeding, sociale klasse, vrienden, werk, media, educatie, cultuur en religie, etc., zijn een voedingsbron voor het referentiekader. Op basis van je referentiekader vorm je onder andere je mening, maar ook vooroordelen en wat je normen en waarden zijn. Ja, ik hoop dat het al een beetje is bezonken. Het is dus een. Een begrip wat gaat over communicatie en weten, in dit geval cognitieve psychologie. Wat hebben wij geleerd in ons leven en welk kleurtje geven wij daarmee aan bepaalde evenementen. Dus bij bepaalde schietpartijen zal de ene juichen en de ander zal gillen van angst en roepen om wapens. Ja, dat heet, dat heet dus allemaal referentiekader. God, hoe heet die man? Uh, Donald Rumsfeld heeft natuurlijk bij de inval van een Irak... wat natuurlijk uh, internationaal-rechtelijk nogal krom lag... dingen van elkaar proberen te scheiden. Van dingen die, waarvan we weten dat we het weten... dingen waarvan we weten dat we het niet weten... dingen waarvan we niet weten dat we het weten... En dingen waarvan wij niet weten dat wij het niet weten. Ja, daar wordt iedereen duizelig van. En daarmee heeft hij zeg maar, zijn publiek al in grote duisternis uh, achtergelaten. Terwijl op zich klopt het wel wat hij zegt. Maar zoals George Bush zei: van uh, ja, we moeten uitkijken dat er uh, conspiracy theories ontstaan. Com, uh, hoe heet dat? Complottheorieën. Ja, zo speelt het ook niet alleen bij 9-11, maar ook bij andere gebeurtenissen. Natuurlijk ook bij MH17. Een grote gebeurtenis en daar spelen ook meerdere belangen in. En dat merk je dus ook. Want het Nederlandse belang is... Nou, dat heeft Mark Rutte al een keer gezegd. Eerst moeten de overschotten thuiskomen. En dan moeten de daders worden gevonden. En dan moeten die worden berecht. Dat uit mijn hoofd. En nou zijn er dus allerlei deals gesloten... die nogal openbaarheid van gegevens beperken. En daardoor denken andere mensen weer dat er een doofpot aan de hand is. En eh, dat gooide een kamerlid Rutte ook zo voor de voeten. Zo van, zeg Rutte, kun je stoppen met die doofpot? En dan kan Rutte boos worden en zeggen, hoezo doofpot? Denk je soms dat wij eh, een picknickje houden in Oekraïne? Eh, of onze handelsbelangen... Eh, met Rusland uh, niet op spel durven te zetten. Wij willen een onafhankelijke partij uh, zijn. En dan, als, dan moet je dus goed luisteren met je referentiekader. Ja, zoals Donald Rumsfeld uh, zijn publiek uh, kon omleiden door openheid uh, te geven, kan Rutte dat hier ook. Want Nederland heeft waarschijnlijk geen doofpot op de deksel. Nee, want over welk grondgebied vloog dat ding ook alweer? Juist, Oekraïne. En Oekraïne wil zo nodig bij de Europese Unie komen. Nou, waarom hebben zij dan niet de radarbeelden van de Donbassregio? Natuurlijk zijn er radarbeelden van. Want als je uh, eventjes uit de Donbassregio bent... Wat rond Donetsk zit. Dan vlieg je gewoon weer Oekraïne binnen. Dus natuurlijk zijn er radenbeelden van. En natuurlijk ook omdat Oekraïne operaties die dag had in Donetsk. Natuurlijk. Dus laat gewoon zien. En breek die openheid. Maar ja, de Oekraïnse regering die heeft allemaal belangen. Er ja, was misschien niets gaande de wereld niet mag weten. Misschien niets met de ms 17 En zelfs de Russen, die ook belangen bij zou kunnen hebben om radarbeelden vrij te geven, die hebben ook belangen om uh, ja, niet vrij te geven. Hè? Misschien vinden ze het wel prachtig zo dat uh, Nederland ja, Oekraïne verdacht vindt. Hè? Misschien heeft Rusland die beelden wel. Maar vinden ze dit veel prachtiger omdat dit gewoon een moeilijke situatie is. En ja, ja wat, wat, wat valt er nog van te zeggen? Ja, kijk, wij als volk willen natuurlijk overal over geïnformeerd worden. En dat gaat gewoon niet gebeuren. Er zijn gewoon andere lagen uh, uh, bezig. Ja, en, en daar worden wij gewoon niet bij betrokken. Want ja, blijkbaar zijn we daar te dom voor. Ik had jullie ook nog graag over mijn gebeurtenissen in, in mijn eigen wijk willen vertellen. Maar uh, de tijd is op, helaas. Goed, dat was dan de column van Henk. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Dan gaan we gaan nog heel even snel naar het uh, breaking news uh, uit Zwitserland, daar zal ik maar heel even kort over zijn. Uh, Zwitserland die, uh, heeft 24 uh, jaar geleden ooit een uh, verdrag getekend met de EU, dat ze uh, eventueel wel geïnteresseerd waren van een lidmaatschap bij uh, de Europese Unie. En die hebben dat uh, verdrag alsnog verscheurd. Uh, even kijken hoor. Ik zat te voorlezen. Bijna 24 jaar nadat na Zwitserland een aanvraag uh, initieerde om lid te worden van de Europese Unie, heeft het land dat verzoek ingetrokken. Uh, daarmee blijft het land een onafhankelijke staat zoals de EU haar... ...eigenlijk al zacht. Ja, ja wat uh, apart eigenlijk. Ik wist niet dat ze überhaupt een aanvraag hadden ingediend. Ja, ja, ja dat wist uh, ik wel, maar... ...het heeft al heel lang inderdaad in de ijskast gestaan. Uh. Terwijl ze normaal... ...en de EU toch heel erg happig zijn... ...om allerlei uh, hele arme landjes erbij te halen. zeg Maar Maar Zwitserland kennelijk niet. Uh, ik heb wel eens begrepen dat... ...of uh, ik kreeg voor de Oekraïne en uh, Turkije of zo... ...is dus geen enkel probleem om erbij te komen, maar... ...ik was eens begrepen bijvoorbeeld voor Noorwegen... ...dat ze zeiden, die Noorden die zeiden dan van ja, maar... Ja, wij hebben best wel hoop geld en wij krijgen dan invloed naarmate van onze bevolking. Ja, ja, bevolking hebben we haast niet. Dus dat betekent dat wij heel veel moeten betalen en geen invloed hebben. Dus dan uh, hadden ze daar... door hebben dan een aparte status, een soort, ja, ook een soort associatieverdrag of zo. Wat ze wel in staat stelt met de EU te handelen, maar ja... Ze zijn geen EU-lid. Ik denk dat dat ook de reden is. En daarom, ja, Duitsland heeft natuurlijk heel veel inwoners. Nou snap ik ook wel waarom Merkel zo graag al die asielzoekers erbij wil hebben. <laughs> ja. Ik kom nog meer invloed, jongens. Spanjaarden hebben denk ik ook heel veel invloed. Ja. Maar ja goed, die hebben rode zin. Ja, maar dat maakt niet uit. Als je maar veel mensen hebt. Ja. Nee, maar goed, maar laten we nog even verder gaan met de berichtjes. Ik heb hier nog twee berichtjes liggen. Ja, de eerste gaat over Venezuela. ja. Dat land is, zoals je weet, socialistisch, dus failliet, hoe kan het ook anders. En ze zijn alweer door een toiletpapier heen, schijnbaar. Ja, continu. Oh jezus, joh. Yeah. Dan kunnen ze toch gewoon hun geld gebruiken om een reet mee af te vegen? Ja, maar in dat land heeft niemand geld meer, hè. Het oh, okay. is allemaal afgepakt, allemaal belasting. Gewoon helemaal niks meer om een reet mee af te vegen. Erg, hè? Ja, eh... Uh zijn er zoveel mensen van overtuigd dat we dat hier in Nederland ook moeten hebben. Ja, ja, ja. socialisme, hè? Ja, de aantrekkingskracht van dat systeem, dat blijft ontzettend lang voortduren. Dat is verbazingwekkend gewoon. En je wordt er op school al mee geïndoctrineerd natuurlijk, hè? Dus, uh, is echt werkelijk overal mislukt. Ja. En toch wordt er steeds weer zo'n centrale plan, plan economie opgesteld en uh, alles genationaliseerd. Eén mannetje moet alle macht hebben. Ja. Ik geloof dat de dochter van Chavez, dat is nou, die is miljardair. een held van het volk is dat, zeg maar, Chavez. Gaat gewoon helemaal uh, leeggeplunderd door een uh, kleine elite. Hè? Uh, want het is op zich een heel rijk land, hè? Qua bodemschatten en alles. Het is, uh, het is een land wat... Wat natuurlijk olierijkdommen heeft, het is een prachtig land voor toerisme, het heeft een geweldig klimaat, het is ontzettend vruchtbaar, het zou, het zou ontzettend rijk moeten zijn, maar je ziet gewoon dat ja, het socialisme kan enorm veel schade aanrichten, het kan de hele infrastructuur onderuit halen. Dat brengt echt de slechtste mensen naar boven. Zelfs als je op een enorme goudbergen woont, en nog, dan, dan raak je binnen no time door ja. al je goud heen. Ooit was uh, de Oekraïne werd de graanschuur van Europa genoemd. En uiteindelijk heeft Stalin ervoor gezorgd dat er iets van uh, ja, tussen de, de 5 en de 7 miljoen mensen of zo zijn verhongerd eigenlijk. Omdat dat die gewoon al het voedsel daar heeft weggeroofd, om, om te bewijzen dat zijn, zijn collectieve landbouw niet faalde, zeg maar, want dat was hij eigenlijk... Hij heeft de stoel, een, uh, wat... aan de Duitsers gegeven, al dat graan. Ook nog, ja. ja. ja, ja. Ja, hij natuurlijk een, Hij had zelfs die landbouw gejat. Ge, ge, dat begint het ook altijd mee, het boerderijen jatten van boeren. En dan uh, ga je dat collectiviseren en dan gaat de productie heel hard achteruit lopen. Maar je blijft bij stuk houden dat het succesvol is. Dus dan moet je desnoods maar ergens anders het uh, vandaan halen ook. En uh, ja, dan nog weer exporteren om extra succesvol te lijken naar de buitenwacht. Maar je zag bij Mugabe ook, die ging ook de landbouw... Alle boeren van het land schoppen en hun vriendjes er neerzetten. En eigenlijk in Venezuela weer hetzelfde gebeurt. Eigenlijk moet ik zeggen, zie je dat nou in de Verenigde Staten ook een beetje met, dat, met die bundies en zo, die ranchers. En die worden eigenlijk ook onteigend door. Ja, van die Agenda 21-achtige praktijken. Ja, er ja. Dan zijn er, ja, het is een of ander beschermde diersoort Of er is een moerasland dat beveiligd moet worden. Of er is het, de overheid zegt gewoon, nou, dit is gewoon allemaal van ons. En dan, ja, jouw vee heeft op ons land gegraast. Of er is een brandje geweest. En nou moet je een enorme boete betalen. Oh, kan je het niet betalen? Ja, dan moet je land maar weer verkopen. Zeg maar. Dus, ja, uiteindelijk worden die, worden die boeren daar eigenlijk ook oneigend. Met het, ja, het gebruikelijke gevolg. Het zal altijd hetzelfde zijn. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Het is uh, triest. Nou, dan gaan we nog even naar snel het laatste bericht toe. En jij hebt, jij hebt eigenlijk door de hele uitzending, het is bijna een soort thema in deze hele uitzending, hè, hoe ze met woorden spelen. Daar gaat volgens mij ook het laatste bericht op, over. Het heeft te maken met het weer in Moskou. Ja, ik las een uh, bericht, uh, de titel van Extreem weer legt Moskou plat. Wat zou dat voor extreem weer zijn? En ik zag bij alle nieuwsmedia de exact die titel, Extreem weer legt Moskou plat. En dan blijkt dat het een, ja, een enorme koude golf is. Ik geloof dat het koudste sinds uh, 1976. En, maar er wordt niet meer gezegd van, in de titel van het is extreem koud, want sinds global warming kunnen we dat niet meer hebben, dus je hebt of er is een warmterecord gebroken of er is extreem weer. Dus aan de koude kant is het extreem weer geworden en dat zijn van die trucjes, het is hetzelfde wat er ooit gebeurde met global warming is dat naar climate change gegaan, omdat, en ik denk dat dat inderdaad dan extreme weather events gaat worden uiteindelijk. Om het gevoel te veranderen, zeg maar. Je kan niet hebben dat mensen lezen dat het extreem koud is in Moskou. Want dat klopt niet met de hele verhaallijn die gepusht wordt. Dus dan maak je daar gewoon extreem van in plaats van koud. Oké. Okay. Ja, dat is raar. Want uh, er zou helemaal geen Noordpool meer, meer zijn. Die is helemaal weggesmolten. Hoe kan het dan koud zijn in Moskou? Ja, en dit zou ook, uh, ja, er zijn natuurlijk enorme extreme voorspellingen gedaan. Ook van hoe de kustlijn eruit zou zien in Californië als er niks zou gebeuren. En dan, uh, ja, het ja. zal subtropisch -sub -sub weer zijn in Siberië. En, en de hotels verrijzen daar met de palmbomen en de stranden. En, uh, ja, terwijl die mensen daar nou denk ik uh, geen probleem zouden hebben met een beetje warmer weer. <laughs> nee, nee, nee. Volgens mij Leonardo, die, die Caprio, die, had, uh, die zat toch maar een beetje. Uh, <laughs> ja, dat is dan ook zo. Die celebrities die pushen dat ook allemaal. wordt natuurlijk beloond met de Oscar, maar hij, hij zat een enorm jacht had hij gehuurd geloof ik. Wat duizend, duizend liter per uh, minuut verstookt of zo aan de brandstof. Yeah. En hij had ook een privévliegtuig, gewoon zes keer in de week had hij. Nee, in, uh, zes keer in zes weken had hij het privévliegtuig ge genomen. Ja, hij keek er ook wel een beetje verbaasd uh, bij toen hij dat van de autocue las. <laughs> <Ja. laughs> maar hij is gewoon gewend zijn teksten op te brabbelen. Dus ook yeah. als het over Global Warming Raad of Climate Change, whatever, extreme weather events. Uh. Ja, dat is trouwens ook zo, die, die schalen, dat, die sneaky dingen, de schalen van die tornado's, van windkrachten en zo, die zijn in Amerika waar die aangepast. En dat is zo aangepast dat je nou meer zware stormen hebben, het is allemaal een beetje opgeschaald. Ja. Nou lijkt dat als je, als je dat niet doorhebt, want je kijkt alleen naar de naam, dan is het opeens, uh, is er meer, het is zwaar weer. Hetzelfde als wat je nu ook hebt met KNMI, want volgens mij hebben ze dan dat uh, ook overgenomen, want uh, dan heb je code rood en dan is gewoon helemaal niks aan de hand, weet je wel. <lacht> ja. En dan zit je echt zo van, nou ja, je zou toch code rood zijn, Ik uh, <lacht> heb ik voor niks mijn paraplu meegenomen, weet je wel. <lacht> ja ja staat er staat hier ook bijvoorbeeld uh, het is nog meer plaatsen twintig gewonden en uh, er staat er ook in Praag zaten duizenden mensen zonder stroom als gevolg van de extreme weersomstandigheden dus zeggen niet als gevolg van de kou of zo nee extreme weersomstandigheden mm -hmm. en het lijkt wel alsof we daar ook allemaal meedoen aan dit soort uh, ja, taalverhaspelingen. doen ze het ook op uh, op andere vlakken denk je ja dit wordt op een heleboel vlakken wordt dit gedaan ja ja, wat ik er net al zei, van het woord extremisme bijvoorbeeld, het wordt ook langzamerhand verschoven. Dan worden er worden steeds meer mensen worden erin het extremist begrip uh, gekukeld. Mm -hmm. Als je daarop let, dan uh, komt er wel een hele hoop boven zetten. Ja. Wat zit erachter? Ik bedoel, heb je er al bewijzen voor van. Uh, dit zit erachter, weet je wel? Is er een bepaalde politieke agenda die ergens vandaan komt? Ja, ik denk dat met. Taal aan de gang zijn, dat is natuurlijk al, Orwell besprak het al in Animal Farm, hè? want uh, ja, de kleine dingetjes veranderen steeds. De, de hele truc is natuurlijk om labels te verhangen. We hadden het er net al over de liberalen bijvoorbeeld, wat vroeger ook liberalen waren in Amerika. Dat waren mensen die van liberty hielden bijvoorbeeld. En dan, dan zijn nu opeens de, de liberals, dat zijn mensen die een nanny state en hoge belastingen en uh, veel reguleringen, dus die, je, joh, die klitten. Ja, <laughs> maar, uh, die, die naam is helemaal veranderd. Zeg maar. Dat is helemaal omgekeerd. Die, die naam is, dat, dat verschuift helemaal. Zeg maar. en, uh, ja, en mensen die dat niet merken. Als het maar langzaam genoeg gaat, merk je niet. Dan denk je van, nou, ik ben voor Liberty, dus ik stem op eh, Hillary Clinton wordt het dan, zeg maar. En eh, dat wordt dan nog wel in leven gehouden door te zeggen, nou, bij, eh, bij Hillary heb je een homohuwelijk en abortus of zo. Nou, daar heb je vrijheid en je mag een joint roken en nou niet verder zeiken. Uh, terwijl zij toch tegen homohuwelijk heeft gestemd in het verleden. En... Ja, dat kan ook nog wel. Ja, dat is, wil ze vast niet aan herinnerd worden. Ja, die filmpjes circuleren nog op het internet, hoor. Nee. <laughs> ja. Maar ik bedoel, door die namen te veranderen... Uh, zullen mensen die alleen het labeltje volgen, die gewoon niet, de tijd niet hebben om de, erover na te denken. Die denken, maar, nou, ik heb altijd de Partij van de Arbeid gestemd, want die is voor de arbeider of zo. En dat wordt dan langzaam, want dan wordt het helemaal geco-opt. Je zag dat al heel snel bij de Tea Party ook gebeuren. Dat was eerst een, uh, ja, een, een lage belastingpartij, zeg maar. En het wordt, dan springen er opeens allerlei mensen op, op die rijdende trein, zeg maar, als dat eenmaal uh, lukt. En die gooien hun eigen agenda erin. Uh, en dan gaat dat langzamerhand gaat dat ver, veranderen. Uh, richting uh, evangelicals, zeg maar. Ja. Mm -hmm. Ja, mensen die uh, zullen dat niet doorhebben. Dat dat, uh, als, dat, als je dat langzamer genoeg doet. Mm -hmm. En zo... Wordt er, er zit een heel gevecht met woorden en begrippen. En ik denk dat als, als je dat voor het eerst tegen mensen zegt, dat ze, ja, wat is een beetje onzin, dat is een beetje ver gezocht. Maar als je, als je hoort hoe die media af en toe mensen bespelen, dan uh, geloof ik daar niet meer in. Ik hoorde laatst bijvoorbeeld een interview, gingen ze ja, we gaan even een uh, republikein interviewen uh, over de verkiezingen. En dan gaan, waar gaan ze hem interviewen? Dan gaan ze hem interviewen op de schietbaan. En dan hoor je, dan gaan ze hem ondervragen en dan hoor je een heleboel geschiet er doorheen. Zo erg zelfs dat de, degene die, die dan in de studio thuis zit, die de man in het veld, de journalist in het veld aan het eind zeggen, ja, we konden eigenlijk niet horen wat je zei, want uh, door het uh, geschiet heen. Zeg maar. En dat maakt ook helemaal niet uit, want dat geeft het beeld republikeinen. Dat zijn mensen die de hele dag met wapens aan het schieten zijn of zo, mm -hmm. de, de schietbaan. En dan zullen mensen zich niet zo snel identificeren met zo'n republikein. Want denk je, ja, ik ben niet zo. Uh, ik dacht dat ik misschien wel uh, republikein was, maar uh, toch, toch kennelijk niet, want. Uh, uh, ja, ik ben niet zo'n uh, wapenfanaat of zo. En dat soort trucjes die worden gewoon de hele tijd gespeeld, zeg maar. Ook ja, als je de partij van de vijand, zeg maar, in een kwaad daglicht wil stellen, dan zoek je gewoon iemand op die één tand heeft en een schele ogen. En uh, die, die laat je dan zeggen, zo, dus jij bent een voorstander van... Uh, Vertel daar eens wat meer over. Die laat je gewoon voor de camera's eigen graf vragen. Wat vind je van zwarte? Ja, die vertrouw ik niet. Oké, een homo's? Nee, homo's ook niet. Oké, ja, dit is John uit Texas. Over en uit, terug naar de studio. Dat is het dan, hub, beeld gevestigd. Alle Revolukeiden bijvoorbeeld zijn heel billies. die één tante hebben kijken en uh, in teelt en uh, enzovoort. <laughs> dat, dat, uh, zo, zo wordt dat dat zo wordt als, we, als we dat maar vaak genoeg naar voren brengt dan heeft dat wel degelijk invloed denk ik nee, nou ja goed nou ja dank peter in ieder geval uh, ja we zijn uh, aan het einde van onze uitzending gekomen en alles komt een uh, einde dus ook uh, deze uitzending en uh, ik dank jullie uh, alle hartelijk voor het luisteren naar dit programma en uh, volgende week zijn we er uiteraard weer ik wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral uh, vrije week toe